Het LOS-journaal door Alt Megens. Het is de bedoeling dat rond deze tijd de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV in het Katshuis verder gaan met hun gesprekken over de bezuinigingen. Gisteren zijn die gesprekken eerder afgebroken dan de bedoeling was, volgens de RVD, omdat het overleg in een moeilijke fase zit. Bij het Katshuis, verslaggever Peter Blok. Peter, heb jij de onderhandelaars al uh, zien aankomen? Nou, in ieder geval de gastheer, premier Mark Rutte... die voor de belangrijkste beslissing staat... waarschijnlijk in zijn prille loopbaan als premier. Want, ja, Geert Wilders, we kunnen niet in zijn hoofd kijken... maar wat komt hij hier zo zeggen? Houdt hij het definitief voor gezien? Waar hij al het mee heeft gedreigd twee dagen geleden... Of gaan ze toch verder onderhandelen? We weten het op dit moment niet. Maar binnen afzienbare tijd hopen we daarop het antwoord te krijgen. Geert Wilders is hier nog niet gearriveerd. Ook Maxime Verhagen nog niet. En daar is dus op dit moment het wachten op bij het katshuis. Want ja, spanning is hier wel voelbaar. Want wat gaat er gebeuren? gaan Rutte en Verhagen verder. En op wat voor manier dan? En met steun van Wilders of uh, heeft hij geen zin... om die enorme miljarden bezuinigingen voor zijn rekening te nemen? En uh, ja, er wordt nu uh, weer gerend richting het hek... want daar komt de auto aan met daarin Geert Wilders. Hij uh, stapt uit, gaat naar binnen toe... En hij heeft het verlossende woord. Gaat hij door of gaat hij niet door? Hier komt ook tegelijkertijd Maxime Verhagen aanrijden aan de andere kant. Laten we even kijken of we hier iets horen. Gaat u verder? Nou, Verhagen doet geen raampje open. En dus uh, gaat het antwoord binnengegeven worden. En dat moeten we hier even afwachten. Als we zometeen meer weten, horen we jou terug. Bijvoorbeeld in Goedemorgen Nederland. Zometeen bij de KRO. Peter Blok was dat bij het Katshuis in Den Haag. Dank je wel. Op nos.nl kunt u een live blog lezen over de onderhandelingen in het Katshuis.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 Japan heeft drie veroordeelde moordenaars opgehangen. Het zijn de eerste executies sinds juli 2010. In Japan wachten nog meer dan 100 gevangenen op hun executie... onder wie de daders van de gasaanval op de metro in Tokio in 1995. Mensenrechtengroeperingen willen dat Japan de doodstraf afschaft. Meer dan 80 van de Japanners is voor de doodstraf. Het weer op steeds meer plaatsen bewolt. Alleen Zeeland ziet nog een groot deel van de dag de zon... Blijft droog, temperatuur stijgt naar 12 graden in het noorden... 16 graden in het zuidoosten van het land. Staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. ANWB verkeersinformatie. De spits zit er bijna op, nog 35 kilometer file. En de meeste vertraging nog op de A4 naar Amsterdam. Door werkzaamheden 6 kilometer langzaam rijden... tussen Leidschendam en Zoetwarden Dorp. Op de ring Amsterdam, de A10, staat nog 5 kilometer. Tussen knoop het Amstel en knoop het Nieuwe Meer. Ook nog veel vertraging op de A16 richting Rotterdam. Daar staat de dus cirkel op de Klaverpolder En Randweg Dordrecht 4 kilometer. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Groot huis, Vrienden. De beste scholen. Technologische ontwikkelingen. Die Limburgers kennen geen van 9 tot 5 mentaliteit. Niet nodig. Door het vlotte verkeer ben je zo thuis. Je zal er maar wonen. Ga naar de Bright Side of Life.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 Ga naar OxfamNovip.nl en roep banken op om landjepik te voorkomen. Oxfam Novib, Ambassadeurs van het zelf doen. Werken wordt nog leuker met Office Basis van Ziggo Zakelijk.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Onderhandelaars binnen de muren van het katshuis, Nu is het afwachten. Verder, bergen maatregelen, staat ambities uh, voor de toponderwijssector in de weg. Steeds meer alcoholisten belanden in het verpleeghuis en daar horen ze niet thuis. Weet u dan bijvoorbeeld zo direct dit interview nog? Denk ik niet. Maar weet u nog wel dat we aan dit interview begonnen? Of is dat gedeelte ook al weg? Dat is ook weg, ja. En dat ochtendhumeur van Henk Spaan, het is zes over tien bijna. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. <middels> Eerst maar weer terug naar het katshuis naar Peter Blok. En collega Goedemorgen, Peter. Goedemorgen Sven. De vraag is, ze zijn allemaal binnen. Stel nu dat de mededeling heel kort is uit de mond van Geert Wilders. Namelijk, ik heb uh, slecht geslapen vannacht, maar ik kan zo niet verder. Waar is dan in voorzien? Staan de microfoons al bij de deur opgesteld? Komt er dan een korte verklaring? Ja, dat, dat zou je dan denken. Nou, het hek is hier dicht gegaan. Uh, uh, Maxime van Hagen die heeft ook zijn chauffeur weer weggestuurd. Dat zou er toch op kunnen duiden dat het uh, niet een vluggertje wordt. Niet een simpel ja of nee. Maar dat ze toch hier wel degelijk uh, enige tijd gaan doorbrengen. Want anders dan had je natuurlijk de stekker eruit kunnen trekken... en. Uh, met de eerste de beste wagen ervan doorgaan. Zo werkt het natuurlijk niet. Ze verzinnen natuurlijk ook een exit-strategie. Niemand wil met de gebakken peren zitten. Niemand wil hiervoor bloeden... en de rekening van de kiezer gepresenteerd krijgen... dat zij gebroken hebben. De breker betaalt. Zo hebben we in de geschiedenisboeken natuurlijk geleerd. Maar ja, de breker betaalt. Uh, miljarden bezuinigingen slikken. Dat uh, is natuurlijk ook niet de beste verkoopmethode. Meestal was er geld uit te delen bij verkiezingen. Nu moeten alleen maar diep en diep gesneden worden. Ja, en uh, dat wordt dus over alle kiezers uitgestort. Ja. Uh, onze portemonnee uh, wordt leeggeschud voor die miljardenbezuinigingen. Dus uh, ja, dat is eigenlijk voor niemand echt uh, prettig om te verkopen. Ja. Is het denkbaar dat er van tevoren al contact is geweest... tussen Rutte, Wilders en Verhagen... voordat ze daar uh, in dat katshuis, in dat zijkamertje gingen zitten praten? Nou, dus al uh, in ieder geval uh, op uh, Wilders zijn ingepraat natuurlijk. Op allerlei mogelijke manieren. Maar ja, hij is daar natuurlijk weer niet zo heel erg voor. Je kunt het natuurlijk ook op de spits drijven. En denken van, uh, ja, als we elkaar dan daar zien... dan moet het daar ook maar gebeuren. Ja. Maar uh, ja, of ze contact hebben gehad, dat, uh, dat weten we op dit moment niet. Nee. Dus het is afwachten. En het zou ook zo kunnen zijn dat Wilde zegt... nou, ik wil het toch nog wel een keer proberen. En dan staan we daar de komende dagen uh, weer gewoon met z'n allen... voor die uh, hekken van het katshuis. Ja, inderdaad. Maar dan uh, moet er dus uh, fors gesneden worden op ontwikkelingshulp. Dat uh, heeft hij al meer dan eens aangekondigd. En dan moeten ook uh, de drastische hervormingen op het gebied van de WW, een kortere WW en het ontslagrecht van tafel. Uh, en ja, of uh, Rutte en Verhagen dat zien zitten, dat is hier de vraag. Ja, nou ja, als je naar Verhagen hebt gehoord, uh, geluisterd de afgelopen tijd, dan weet je het antwoord al. Dat is voor hem niet acceptabel, toch? Bezuinigen en hervormen. Dat uh, benadrukt hij iedere keer. Goed. Ja, uh, aan de andere kant hebben deze heren natuurlijk ook uh, niet zo heel veel uh, keus. Uh, maar dat het ingewikkeld is, dat, uh, dat weten we allemaal. en uh, ja, uh, We kunnen eigenlijk uh, zoveel theorie hierop plakken, maar het echte antwoord, dat kunnen deze drie heren hier in het katshuis geven. En daar is nu het wachten op. Goed, als je de huismeester driftig in de weer ziet in de buurt van de voordeur, dan uh, horen we je snel weer terug. Dan sla ik onmiddellijk alarms, <laughs> Oké, okay, Peter Blok, NOS-collega, vanaf het Katshuis. Ik dank je zeer. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Ja, we doen even alsof er niet wordt bezuinigd. Althans, alsof er niet wordt onderhandeld op het Katshuis. En alsof alles blijft zoals het is. En kijken even naar de agenda van Nederland. Want uh, dit kabinet, maar trouwens ook een groot deel van de uh, oppositiepartijen, wil dat dit land weer mee gaat doen als topland. In de kennisstructuur, uh, zal ik maar zeggen. Dus dat wij weer een, uh, een land worden van knappe koppen. Maar de ambitie van dit kabinet om een internationaal uh, land in de top 5 met het beste onderwijs te komen, is kansloos. Want door de bezuinigingen en de hervorming op het onderwijs is zelfs de top 10 niet meer haalbaar. Waarschuwt Jo Ritsen. En die is voormalig minister van Onderwijs. Meneer Ritsen, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is die top 10 niet haalbaar? Omdat we eh, op een geleidende schaal zelf zitten. En omdat we eh, zien in onze omgeving... dat er heel veel landen zijn die wel hun best doen... Eh, om eh, naar boven te komen. Eh, waarbij, eh, ik denk aan landen interessant genoeg... zoals Polen, maar ook aan landen verder weg... Natuurlijk China, uh, Saudi-Arabië, uh, waar enorme investeringen plaatsvinden en waar men ook de aanpak heeft van onderwijs om vooral de ruimte te geven aan de scholen en de onderwijsgevenden. Ja. Waar zit het probleem precies? Een combinatie. Het is, uh, ik noem het even gemakzucht. Uh, er is uh, heel veel ruimte voor uh, herstructurering, zou ik bijna zeggen, van het Nederlandse hoger onderwijs. Daar heb ik het bijzonder dan over, maar ook uh, de rest van het onderwijs. Om na te denken over de wijze waarop je het nog beter kunt doen. Maar dat vereist dus een lange termijn aanpak En geen regelgeving. Dat vereist het vertrouwen dat de scholen het uiteindelijk moeten doen. De leraar zal het moeten doen. En kan het ook. En het vereist ook gewoon geld. En dus op al die drie fronten laat het kabinet het eigenlijk af Ja, en het is niet zo dat u van PvdA-huizen bent dat u dit nu roept? Uh, absoluut niet. Ik uh, uh, ontdeen het uh, uh, aan vooral ook de eigen ambities van het kabinet. Ja. Uh, daarin staat, we willen tot de top vijf behoren. Het is een prima document wat uh, naar de Kamer is gestuurd in uh, september. Uh, en je ziet daarin ook al dat we dat op een aantal punten wel doen. Maar je ziet ook al eigenlijk de barstjes daarin... dat dat waarschijnlijk wel een stukje minder zal zijn. En als ik dan zeg dat... Uh, we van die uh, top 5 en naar de top 10... dan denk ik zijn daar alle tekenen voor aanwezig. En ik ontleen die vooral ook aan mijn ervaring in het buitenland. Ik beschouw onderwijs überhaupt niet... als iets wat je partijpolitiek moet uh, inzetten. Nee. Onderwijs gaat over ons allemaal. Ja, Maar tegelijkertijd moeten we met z'n allen bezuinigen... want we moeten aan de Europese begrotingsregels voldoen. U weet zelf uit uh, eigen ervaring hoe het is om te moeten bezuinigen. Want u zei eind jaren 80... op onderwijs kan best nog flink worden bezuinigd. En toen kreeg u ook het halve land over u heen. Maar u hebt er toen ook het mes in gezet. Zeker. En uh, dat was een uh, tijd waarin daar ook ruimte voor was. Toen zaten we uh, met onderwijsuitgaven ver, ver boven datgene wat andere landen doen. Uh, achteraf kijkend was dat misschien helemaal niet zo slecht, maar er waren een aantal uitgaven, zoals voor werkloosheidsuitgaven, voor. Uh, de onderwijzers die tegelijkertijd best voor de klas konden staan... waarvan je dacht van dat kan veel beter op een andere manier worden gebruikt. Dus daar hebben we het mes in gezet. We hebben ook in de studiefinanciering... hebben we eigenlijk vooral toch veel meer van de verantwoordelijkheid gelegd bij de studenten. Ja. De, de kosten van de studie verhoogd, maar wel met een sociaal leenstelsel... waardoor niemand hoeft af te haken. Ja. Zeker. Maar dit zijn precies de punten die ik het huidige kabinet... en de huidige minister van Onderwijs ook telkens hoor noemen. Zeker, en daarin zou ik ook zeggen van... De structurele kant daarvan deel ik. Dat is het interessante ervan uh, Maar de manier van aanpakken is er een die de verkeerde kant op gaat. En waarbij dus het grote punt nu is dat we nu uh, eigenlijk zo'n beetje rondom het gemiddelde zitten... wat rijke landen uitgeven aan onderwijs. En als je bij de top wil horen, zul je daar ook iets voor moeten doen. Ja. Je kunt niet met middelen uh, ach, als het ware achterblijven bij ambities. Maar meneer Ritsen, dan moet je het geld toch hebben... Zeker. En dat betekent dus ook dat je dus vooral moet inzetten uh, in onze samenleving op een uh, herstructurering van ons totale bestel. Waarbij juist uh, vooral hoger onderwijs en onderzoek drijvende krachten zijn voor economische groei. We moeten niet te veel praten over bezuinigen. We moeten vooral economische groei aansturen via de, wat dan heet, de structuurhervormingen, arbeidsmarkt... Uh, uh, en uh, natuurlijk ook uh, de woningmarkt. Ja. Dat zijn dingen waar geld te verdienen valt. Ja, dat, zijn de, dat is het eeuwige, de, de eeuwige mantra deze dagen. Uh, ja. uh, door alles en iedereen uitgesproken. Maar ja, binnen de muren van het katshuis moeten ze het daarover eens worden. En we weten vooralsnog niet hoe het daar gaat. Uh, nee. En uh, daar maak ik me wel zorgen over uh, tegen de achtergrond van datgene wat ik nu bijna uh, toch wel niet dagelijks maar wel wekelijks meemaak. Omdat ik veel betrokken ben bij het buitenland. Onze reputatie uh, is uh, heel snel aan het uh, verminderen. En dat is gewoon niet goed ook voor de economische groei. Ja, Je kunt niet anders zeggen dan je hoopt toch dat men in het katshuis ook wel een beetje luistert naar de geluiden uit onze omgeving. Ja. Die heel breed zijn en zegt van we gaan inzetten op. Op economische groei. Ja. En niet uh, op gemakzucht. Uh, en op wat ik ook toch heel nadrukkelijk zou willen zeggen. Op bureaucratie. Er wordt veel te veel dus vertaald. In de zin van. Dan gaan we hen hun vertellen hoe zij het moeten doen. Maar ja dat is ook al uh, kritiek die je jaren hoort. Ook in uw tijd al. Namelijk dat het ministerie van onderwijs veel te groot is. En zich overal en nergens mee uh, bemoeit. Ja en dat. Dat toen vooral ook in de arbeidsvoorwaarden. Daar is ook ontzettend veel aan gebeurd. En je ziet dus nu een nieuw soort bureaucratie naar voren komen. Waarbij het zich vertaalt in regels uh, voor de school. Ja. Uh, die juist in de tijd zijn afgeschaft. De school kreeg meer vrijheid. Ja. Dat heeft natuurlijk ook geleid tot een aantal problemen. Die problemen moet je ook zeker aanpakken. Ja. Maar om van de weeromstuit het weer allemaal naar Den Haag te gaan trekken. Dat is denk ik niet de goede lijn. Toch is iets, er is iets wat ik niet helemaal begrijp. Want dit kabinet heeft ook... Uh, uh, uh, uh, uh, dit kabinet heeft het ook voortdurend over de investeringsagenda... bij monden van de minister van de Economische Zaken. En daarin zit nou juist ook innovatie, onderzoek... investeren in de knapste koppen van de samenleving. En daar gaat wel extra geld naar onderwijs, toch? Dat zou je denken. Dat kun je niet terugvinden in de getallen. Dus in het totaal van het bezuinigingspakket... waar het kabinet mee gekomen is... hadden we een bezuiniging voor onderwijs, voor hoger onderwijs... en voor wetenschapsbeleid... Uh, zat daar in het niet continueren van vrij grote bedragen die het vorige kabinet beschikbaar heeft gesteld. Dat wordt ook door het ministerie erkend. Je ziet dat uh, voor, en dus ook het ministerie van uh, Economie, Landbouw en Innovatie, dat we gewoon heel erg door de vloer zakken met uh, onze onderzoeksuitgaven. Ja. Daarin zijn we. Niet de laagste van de Oezerlanden, landen dus de laagste. Maar we zijn dus op de helft van het gemiddelde niveau. Juist. En, en dus heel erg ver weg bij die top 5-klassering die wij zo graag willen. En, en u zegt, nu moet er snel iets gebeuren, anders dan zakken we ook uit de top 10. Uh, als ik het even resumeer, dan zegt u uh, met zoveel woorden, uh, je moet meer investeren in het topsegment, meer in de knappe koppen en je moet uh, de, uh, de hele bureaucratie gaan aanpakken. En vervolgens al die hervormingen waar iedereen het over heeft om daar het geld vandaan te halen, zodat je dat vervolgens in onderwijs kunt steken. En overigens structureel ook uh, onderwijs aanpakken, uh, maar dus met uh, meer geld. En overigens wat mij betreft niet alleen de knappe koppen, maar over de hele breedte. Ja, dat was uh, Jobritse. Ik dank u zeer, meneer Ritsen. Maar eerst nog maar eens even afwachten hoe die onderhandelingen in het Katshuis verder gaan vandaag. Want misschien wordt er wel helemaal niet meer inhoudelijk gesproken. En uh, moeten we in een ander traject dit uh, probleem gaan oplossen? Dat zullen we allemaal zien. Geen nieuws nog vanuit het Katshuis nu om 17 minuten over 10. Hoe oud ben jij? 12. 16. En hoeveel heb jij gedronken? I Onze jeugd heeft de naam hoog te houden. In de Nederlandse jongeren, dat is de zuipschuit van Europa geworden. I meer dan 700 belanden dit jaar met een coma in het ziekenhuis. Ik moet even je mond leegmaken, dat zit helemaal gewoon met het zooi. Komt zelfs met je neus. Deze week in Cairo, Goedemorgen Nederland, de zuipschuiten van Europa. Ja, niet alleen kinderen drinken steeds meer, ook ouderen kunnen er wat van. Steeds meer alcoholisten met korsakof-achtige verschijnselen... worden na een leven lang drinken opgenomen in het verpleeghuis. Daar horen ze niet en het kost ook nog eens heel veel geld. Hoe dat zit, hoort u van Sander Bartling.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 dat is niet dat uh, korte termijn uh, geheugen was, zegt dus. Je moet me niet vragen wat ik uh, vanochtend gedaan heb. Dit is Thijs, Korsakoff-patiënt. Hij kan niet zelfstandig wonen, werken of leven. Korsakoff is een uh, ziekte die veroorzaakt wordt... Um, door een tekort aan vitamine B1 um, en uh, te veel alcohol drinken. En als je te veel alcohol hebt gedronken... in combinatie met dat vitamine B-tekort krijg je stoornissen door schade in je hersenen. Dit is Carla Nieuwenhoff, specialist ouderengeneeskunde... in een verpleeghuis in Etteleur. Wat je dan ziet is dat mensen ja, uh, niet, eigenlijk niet meer uh, zo sociaal zijn als anders. Dat ze wat geheugenproblemen hebben. Dat ze dingen verzinnen die niet helemaal waar zijn. Um, had ik al gezegd dat ze geen grenzen meer kennen... en niet meer precies weten wat er in normale menselijke omgang nog wel en niet meer mag. Zo'n mensen zijn snel agressief of geprikkeld. En ze kunnen ook niet meer helemaal voor zichzelf zorgen. Er komen steeds meer Korsakoff-patiënten... en ze komen op steeds jongere leeftijd de Korsakoff-klinieken binnen... die daarvoor speciaal toegerust zijn. Korsakoff-patiënten gaan dus niet naar een gewoon verpleeghuis. Of toch wel. In het verpleeghuis waarin ik werk... Uh, hebben we juist geen mensen die uh, de diagnose ziekte van Korsakoff hebben. Uh, in dit verpleeghuis wonen mensen waar, die bijvoorbeeld dementerend zijn... of mensen die een lichamelijke beperking hebben. Wat we wel zien is dat... We, um, he, je ziet natuurlijk bij mensen die veel alcohol gedronken hebben... ook eerder lichamelijke schade. En uh, we zien vaak dat mensen die dan hier komen wonen... en waarvan gezegd wordt dat ze alleen een lichamelijke beperking hebben toch wel alcoholproblemen en het gedrag wat erbij hoort met zich meebrengen. Okay. En is dat hetzelfde gedrag als wat u net beschreef? Ja, dat is hetzelfde gedrag. Okay. Uh, wat wij zien is misschien wel uh, mensen... die nog die ziekte van Korsakov nog niet opgeplakt hebben gekregen... die sticker nog niet gekregen hebben. Maar al wel misschien schade hebben ondervonden door het gebruik van alcohol. En wat je dan ziet, is eigenlijk bijna hetzelfde gedrag. Het opzoeken van grenzen, het niet meer sociaal met andere mensen omgaan. En u zegt dat u in het algemeen steeds meer van dat soort mensen ziet, hè? Ja, de, het vermoeden is zo in de afgelopen 10, 15 jaar... Um, en ik heb dat met meerdere specialisten oudere geneeskunde besproken... van, goh, zien jullie dat ook... Uh, we zien een toename van, het, uh, van dit gedrag. Uh, en ook een toename van het alcoholgebruik uh, bij ouderen. Um, en het probleem is dat we daar in het verpleeghuis moeite mee hebben om dat goed te, ja, te tackelen. Om daar goed mee om te gaan. Hoeveel, hoeveel dronk u vroeger? Weet u dat nog? Ongeveer een flesje, dus hier per dag. Wanneer bent u begonnen met drinken? Geen idee, ik denk in de jaren tachtig of zo. Vindt u het vervelend dat u dat niet meer weet of ja. mist u dat ook niet? Jawel, ik uh, mis het wel. Ja. Ik zit soms zelfs bij mezelf te denken van... Uh, God, wat heb ik een uur geleden gedaan? En weet u dan bijvoorbeeld zo direct dit interview nog? Denk het niet. Maar weet u nog wel wanneer we, dat we aan dit interview begonnen? Of is dat gedeelte ook al weg? Dat is ook weg, ja. Als je kijkt naar de hoeveelheid alcohol in de vorige eeuw... de hoeveelheid alcoholgebruik... Uh, dan zie je dat in de jaren, tussen de jaren 60 en 70, een enorme toename is geweest van de hoeveelheid alcohol die mensen per dag dronken. Dus we zijn gewoon drie keer zoveel gaan zuipen sinds de jaren 60. Ja, dat klopt. En ja, ik noem dat ook wel eens. De generatie die wij nu zien, dat zijn uh, normaliter, zijn dat de 80-plussers. Maar die mensen die met alcohol. Binnenkomen, of waarvan we dan later merken dat er ook alcoholmisbruik is geweest. Dat zijn mensen van rond de 60, 70. En uh, ja, ik denk dat dat de sherry-generatie is. Hè? De periode waarin het toch uh, heel normaal was om meer te gaan drinken. De babyboomers. De babyboomers. En de net na de babyboomers met name ook. Ik heb het idee dat. Uh, uh, deze generatie en ook het, het gebruik van alcohol onder volwassenen... dat dat toch een, een ondergeschoven kindje is. Omdat we ons er misschien nog niet zo heel erg van bewust zijn. Wat is het gevolg daarvan? Want een verpleeghuis is daar niet op toegerust, neem ik aan. Het gevolg daarvan is dat we uh, de verpleegkundigen en de verzorgenden... die we nu in, een, in het verpleeghuis hebben, wanneer dit soort problematiek speelt... Uh, ja eigenlijk een beetje in de kou soms moeten laten staan... omdat we de financiële mogelijkheid niet meer hebben. Ja, dat gaat soms ook ten koste van de mensen die deze problematiek niet hebben. Het laatste deel was dat van deze uh, serie gemaakt door Sander Bartling. Een morgen geen reportage, en dat komt door Blauwe Vrijdag. Dat is een speciale uitzending op Radio 1. Het zijn er meerdere trouwens in het kader van het belastingformulier... dat wij allemaal voor 1 april moeten inzenden. Als alles tenminste normaal blijft in het katzhuis. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom... op goedemorgennederland.nl. Straks, gemeenteraadsleden, hou eens op met je spelen. Eerst nu het ochtendhumeur met Henk Spaan. Mijn vrouw is even weg, dus ik zit meer op het internet dan gewoonlijk. Vroeger noemden we dat verveling. Nu heet het surfen. Nee, geen porno. Internetporno is voor teenagers en zielige mannen. Ik surf op zoek naar het geluk. Zo kwam ik op een site die heet... Vijf keer voordelig weg in eigen land... Als het niet voordelig is, blijven we namelijk liever thuis. Er was iets in Nijmegen. Zin in een uitje naar een van Nederlands gezelligste steden... laat je heerlijk verwennen in een luxe suite op een landgoed nabij Nijmegen. Heerlijk verwennen? Hoeren? Dat geloof ik niet. Ook geloof ik niet dat Nijmegen een van de gezelligste steden van Nederland is. Ik noem Amsterdam, Groningen, Utrecht, Breda en Maastricht... En vraag me af waarom ik naar Nijmegen zou gaan. Volgende voordelige aanbieding. Vier dagen gezelligheid nabij bij Amersfoort. Gezelligheid bij Amersfoort? Dat is net zoiets als natuureis beloven in Athene. Amersfoortse gezelligheid kost 54 euro pp. Inderdaad bespottelijk goedkoop. Dat zal dan wel een reden hebben, niet? Volgende aanbieding. Drie dagen ontspannen in een voormalig klooster... nabij de gezellige stad Eindhoven. Dan gaan we weer met die gezelligheid. Eindhoven is niet gezellig. Dit uitje kost dan ook maar 49 euro pp. Dat kost in Parijs het ondergronds parkeren van je auto per dag. Toch staan die Parijse parkeergarages vol. En eerst er leegte in de Hollandse gezelligheid. <lacht> Henk Spaal was dat. Morgen de muur van Cisca Dresselhuis. Vier minuten voor half elf, dames en heren. Het Binnenhof draait op volle toeren uh, en het huis ook. Geen nieuws overigens nog, om uh, vijf voor half tien. Dus spannend, uh, ook voor de uh, politiek op gemeentelijk niveau natuurlijk. Maar de Rotterdamse VVD-fractievoorzitter Maarten van der Donk ziet daar ook een gevaar in. Want, zegt hij, gemeenteraadsleden, hou nou eens op met Binnenhofje Spelen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is daar nou weer mis mee met Binnenhofje Spelen? Ja, Je merkt dat de afgelopen tijd in ieder geval bij ons in de gemeenteraad allerlei uh, punten op de agenda komen waar we eigenlijk niet over gaan. Dus zaken als het uh, kinderpardon, maar bijvoorbeeld ook uh, over het uh, uitzetten van illegale. En daar gaan we dan heel erg serieus over praten, net alsof we erover gaan. Ja, maar meneer Van der Donk, er zijn burgemeesters in Nederland die dat uitzetten van illegale wel degelijk als hun eigen bevoegdheid beschouwen... en daar uh, ruzie over krijgen met de minister die erover gaat. Maar goed, dan praat je nog over. De burgemeester heeft normaal wel een rol bij uitzetting, maar wij als gemeenteraad hebben absoluut geen rol bij het maken van Haags beleid. En we hebben in Rotterdam eigenlijk genoeg te doen en eigen problemen die we kunnen oplossen. Maar de gemeenteraad heeft toch een controlerende functie uh, uh, aan het adres van de wethouders uh, en in mindere mate, maar toch ook wel aan het adres van de burgemeester? Nee, wij hebben een controlerende functie, dat klopt, naar onze eigen wethouders en onze eigen burgemeester. Maar als het gaat over wetgeving die in de Tweede Kamer dan nog door moet komen, dan kunnen wij ons als gemeenteraadsleden beter bezighouden bezig houden met de problemen waar we echt over gaan. Ja, maar gebeurt dat dan niet? Want ik hoor juist vanuit Rotterdam altijd dat u met z'n allen heel erg bezig bent om de lokale problematiek op te lossen. Nee, daar zijn we zeker ook mee bezig. Maar wat je dus uh, merkt is dat uh, de afgelopen weken uh, er steeds, uh, ja, steeds van dit soort onderwerpen op de agenda komen. En dat ik dan op een gegeven moment denk van ja, regel dat gewoon met je collega's in Den Haag als je dat zo graag geregeld wil hebben. Waarom zouden ze dat doen dan? Nou ja, uh, een van de redenen kan wel zijn dat het in Den Haag ook niet lukt. En wat je wel merkt natuurlijk dat politieke partijen uh, op lokaal niveau soms bezig zijn om nu wat hen landelijk niet lukt uh, ja, op, de, op de bühne te krijgen. Maar uh, ja, daar is de raad zelf niet voor bedoeld wat ons betreft. Geeft dus een voorbeeld. Nou, het voorbeeld vorige week is dat er een heel debat komt over uh, of het verhaal dat er uh, volgend jaar hoeveel illegalen er uitgezet zullen worden, of dat een kwotum is, of dat dat een, uh, of dat dat een target is. En vervolgens gaan we het hebben over dat de ratzias in Rotterdam zouden plaatsvinden en dergelijke. En dan heb ik zoiets van... Ja, hier gaan wij dus gewoon helemaal niet over uh, en uh, gaan dan ook geen stemming maken. En zeker niet wat dan ook nog gebeurde, dat, dat na het einde van het debat mensen zeggen van... er komen geen ratios dus wij hebben succes gehad. Ik bedoel, die waren er al niet aan de voorkant. Het um, ja, klinkt een beetje alsof ze heel graag in de Tweede Kamer zouden willen zitten, die raadsleden. Eigenlijk ja, het dat, het dat, dat, dat idee heb ik ook wel eens ooit van Soms, ik bedoel natuurlijk, van, uh, voor ons uh, als politici is het hetzelfde als de zaterdagamateur die droomt van spelen in de Kuip. Uh, dus dat hebben we allemaal wel een beetje. Alleen, uh, ja, wat ik dan wel steeds zeg, is van ja, die goal die je gaat scoren in de Kuip, droom daar vooral van. En roep niet op het veld van die zaterdagamateurs dat je het aan het doen bent. Nou ja, tenzij je daar ook een mooie goal scoort, toch? Ja, nee, toch wel. Maar ik denk dat Rotterdammers zitten te wachten op andere goals van ons dan dat wij iets roepen over asielzoekers of dat wij iets roepen over een kinderpardon. Ja, 5 april, dat is volgende week donderdag, is de volgende gemeenteraad? Ja, klopt. En wat, wat is het onderwerp dat u daar naar voren gaat brengen? Uh, nou, dat weet ik nog niet, want er gaan meestal in om de actualiteit. En de andere onderwerpen zoals die er nu op staan, die lijken echt heel erg Rotterdams. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Nou, misschien wel de gestrande katshuis overleggen en de gevolgen voor de gemeentelijke begroting daarvan. Nou, ik hoop niet dat we daar dan al over hebben, want dat zal pas echt uh, koffiedik kijken. En uh, verder hoop ik ook niet dat het uh, strand in het katshuis vandaag. <laughs> Goed, dat was een poging waard. Maarten van der Donk, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Einde van deze uitzending, dames en heren. Geen nieuws meer vanuit het Katshuis. De uh, heren en die ene dame zitten nog steeds binnen om de tafel. Dus uh, blijkelijk is er nog uh, reden en stof tot een gesprek. Uh, meer informatie over deze uitzending kunt u vinden op kro.nl... en u kunt ons volgen op Twitter via hashtag GMNL Radio. Zometeen naar het nieuws met Dorad Megens, die hier zojuist is binnengetreden. Prem Radakisjoen, Prem, goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Je moet even vertellen, hoe was het interview gisteravond? Dat was leuk, veel Waarvoor mensen. ik niet was uitgenodigd? Hoe komt dat nou, Prem? Ja, gezellig. Het was gezellig. Ja, ik weet het niet. Kennelijk vinden mensen dat ik niet kan interviewen. Ik kan wel heel goed debatteren. En uh, daar ga ik straks uh, mee beginnen, want ik heb Geert Gielen. Geert Gielen, de directeur van het landschapsbeheer Flevoland. En Theo Wams, directeur natuurbeheer bij Natuurmonumenten. Want ons belastinggeld wordt verspild om kindertjes buiten te laten spelen. En ja, we moeten heel veel gaan bezuinigen, dus moet je dit soort dingen nog doen. En natuurlijk, als er nieuws is, luisteraars van het Katshuis, dan hoort u het hier bij primetime. Maar we gaan snel naar de warme, aangename stem van Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. ziekenhuis in Rotterdam heeft collectief gefaald... rond de uitbraak van de multiresistente Klepschella-bacterie in 2010 en 2011. Die conclusie trekt de commissie Lemstra... die onderzoek heeft gedaan naar de aanpak van de uitbraak. Nadat de NOS vorig jaar had onthuld dat het ziekenhuis al maanden kante met de uitbraak... voelde het ziekenhuis zich gedwongen opening van zaken te geven en hulp in te roepen. Van meet af aan is op cruciale momenten verzuimd de juiste acties te ondernemen om de uitbraak in te dammen, schrijft de commissie in haar rapport. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zijn een half uur geleden aangekomen bij het Katshuis. En nu moet duidelijk worden of ze verder gaan met hun gesprekken over de bezuinigingen. Maar Sven zei het al tot nu toe, geen nieuws uit Den Haag hierover. En het topoverleg van de landen van de Arabische Liga eindigt zo goed als zeker zonder concrete resultaten. Conflict in Syrië is het belangrijkste gespreksonderwerp... maar de staatshoofden en regeringsleiders zijn het niet eens... over de manier waarop de crisis moet worden opgelost. Syrië zelf doet niet mee aan het Arabische overleg in Bagdad. Het land is door de Liga geschorst. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB Verkeersinformatie... met nog twee files richting Amsterdam. Zo staat er op de A1 tussen Parneveld en Knoop het 3 drie kilometer. Een stukje langer is de file op de A4. Daar staat tussen Leidschendam en Soetewoudendorp vijf kilometer. Dit is Radio 1 NTR Remtime, Time Premradioketenschap Wat was het vroeger toch allemaal beter toen wij jong waren. En die norm moeten we kosten wat het kost vasthouden. Al is de wereld veranderd. En dat kinderen van nu hele andere kinderen zijn dan vroeger, dat vergeten we. En zo krijgt u luisteraars lobby's van oude mannen en vrouwen die kinderen van alles willen opleggen. Mensen die hun mond vol hebben van vrijheid, gunnen kinderen die vrijheid niet. Neem nu het buitenspelen. Op dit moment vindt hier in Almere de heuse themadag Natuurlijk Spelen plaats. Landschapbeheer Flevoland heeft vanuit het project Modder aan je Broek een aantal pilotprojecten in het land gerealiseerd... betreffende de inrichting van natuurlijke speelplekken. Doel is om kinderen in de natuur te laten spelen. Dus zitten hier een heleboel mensen de hele dag te vergaderen... hoe we kinderen buiten kunnen laten spelen. En natuurlijk, luisteraars, wordt dit allemaal gefinancierd uit, u, uit ons belastinggeld. Snapt u nu waarom onze overheidsuitgaven uit de klauwen lopen? Laten we kinderen opvoeden nou overlaten aan ouders... en als die willen dat hun kind de hele dag achter een computer zit... of voor de televisie hangt, prima... ...vrijheid voor opvoeden. En dat hele gezeur met natuur... ...we leven staan in steden omdat we de natuur niet belangrijk vinden. Dus zeg ik, stop met die onzin. Kinderen hoeven niet buiten te spelen. Modder aan je broek brengt ellende zoals schoonmaakkosten... ...en risico's van ongelukken en wat die meer zijn. Wat vindt u? Zijn ze hier bij Landschapbeheer Flevoland goed bezig... ...of heb ik zoals gewoonlijk gelijk? Bel me op 0800-121, mail naar NTR.nl ...en de tweets kunnen naar hekje Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Luisteraars, natuurlijk als er iets gebeurt bij het Katshuis, dan zullen we onmiddellijk overschakelen en u het laatste nieuws brengen. Voorlopig zijn ze nog uh, stilletjes binnen aan het zitten. Meneer Giert Gielen, u bent directeur van landschapbeheer Flevoland. Het is moedig dat u vandaag met mij een debat wil. Waarom is deze dag en dat hele pilotproject van u in hemelsnaam nodig? Uh, ja, dankjewel. Ik, uh, ik weet niet of het, uh, het moedig uh, is. Als ik uh, de inleiding uh, van u uh, gehoord heb, denk ik dat er een aantal uh, discussiepunten zitten, die ik uh, absoluut uh, in dit half uur, en ik hoop dat, uh, dat ons dat gegeven is... Nou, dat hangt van Rutte uh, en, en, en, en Blondie precies, af, Precies. Ja. Dus ik vind, uh, zeker dit half uur is natuurlijk uh, spelen, waarin landschapsbeheer Flevoland uh, erg uh, zijn best heeft gedaan, maar wij niet alleen, maar juist met name de kinderen. En daar gaat het uh, om. Dus er zitten een aantal discussiepunten in, en de de eerste die ik eigenlijk aan de orde wil stellen is van... zijn de kinderen van nu wel zo anders als dat wij inderdaad... goed, ik ben inderdaad wat ouder en wat grijzer... maar dat wij vroeger hetzelfde deden. Ik denk het niet namelijk. Hoe bedoelt u? Ik denk namelijk dat wij vroeger ook buiten wilden spelen... en ook buiten hebben gespeeld... en dat nu kinderen op dezelfde manier dat ook heel graag zelf willen gaan doen. Dat u en dat laten toch aan de daarom ouders zijn over? We, dat laten wij absoluut aan de ouders over... en daar doen wij dus ook helemaal niets aan... Ja, maar, maar wat doet u dan? U hebt de hele themedag hier over natuurlijk buitenspelen, dat hele pilotproject. Waarom doet u dat dan? Wij hebben dat samen met de kinderen gedaan, omdat de kinderen dat ons hebben gevraagd. Ja, dat, dat, en dat nee, is echt dat, waar. Welke wij kinderen? Wij hebben de kinderen hebben wij gevraagd van een basisschool in Lelystad uh, en ook hier in uh, Almere om samen met ons een ontwerp te maken van hoe willen jullie graag nou buiten spelen? En dat was dus niet met computers en niet met schermen, maar, maar gewoon met water, boomstammen, uh, stenen ja, uh, huisjes maken, we En dan willen we spelen? Want dan zeggen ze allemaal: we willen computeren. Dat is niet waar. Wij ja. hebben dat gevraagd en een deel wil computeren. Ja. Maar ze willen juist ook naast dat computeren ook ontdekken wat er buiten uh, te doen is en buiten gebeurt. En dat hebben wij gefaciliteerd. En wij hebben met dus. Met belastinggeld. Ook dat is een onderdeel wat ik graag de discussie uh, wil ja, stellen. Maar... Want toevallig hebben wij deze pilot niet met belastinggeld uh, gefinancierd... maar met ons nationale postcode-luiterij-middelen. Uh, Oké, okay, dus uh, en, dat uh, is die, die, die middelen... doodtereen die mensen geld uit de zak klopt... en dan zegt de helft hier voor een goede doelen, maar ondertussen... He, is het gewoon ordinair gokken. Ja, misschien als we zo doorgaan komen we ook nog in het, stadhuis, in het katshuis uh, terecht. Dat zou heel erg mooi zijn en dan lossen we dat inderdaad dit half uur ook uh, op. Maar ik denk juist dat met die postcode loterijmiddelen en uh, zeg maar het, het, het verhaal van uh, de kinderen dat we dat samen tot ontwikkeling brengen. En dat hebben we dus ook gedaan op zes pilots in Nederland, waaronder een aantal in, uh, in Flevoland. En dat is gewoon een succes. Gisteren was ik uh, heel toevallig met ook uh, de nationale directeur uh, in in de, in de spettertuin en daar zijn gewoon heel wat veel kinderen aan het werk in Leidenstad. Ja? Dus de naam bedacht zelfs door de kinderen. Dat doen wij allemaal En Wat is een spettertuin? Dat is lekker uh, uh, ook een natuurlijke speelplaats waarin kinderen hun de inrichting zelf hebben bedacht, in een school zelf hebben ontworpen en samen met hun ouders zelf hebben aangelegd. Goedemorgen Paul. Goedemorgen Paul. Ja, ik ik wil reageren, want uh, Paul, je nee, leen is een beetje slecht. weer, Alsjeblieft goed in de, in de telefoon praten, anders ja, snappen de luisteraars. Ga je gang. Oké, okay. ja, weet je, ik vind het, het is veel simpeler. Waarom moet het altijd geld kosten? Ik bedoel, als ik mijn. Uh, ik heb toevallig drie dochters. Toen die klein waren, toen gingen ze mee tussen. Toen zagen ze met een engeltje hoe leuk het is aan de, aan de waterkant. Uh, ze leerden nog wat van de natuur en het kostte, kost, kost een tientje. De hemel kost een tientje. Waarom moet het altijd geld kosten? Meneer Gielo, Waarom? dankjewel Paul. Waarom moet het altijd geld kosten? In, in Nederland moet het niet altijd geld kosten. Wij doen dat dus inderdaad samen met de kinderen en de vrijwilligers. En dat kost dus geen geld. Nee, u hebt net maar geld gekregen ga... van de pascode loterij. Ja, ja, ja, ja, ook wij moeten betaald worden. Maar ik maak altijd de vergelijking, en dat is denk ik vandaag misschien wel heel erg actueel... Uh, wij maken altijd de, ver de vergelijking van als vrijwilligers uh, uh, kinderen lekker bezig willen zijn met hun eigen uh, projecten en een gebiedje zoeken waar ze dat dan kunnen doen. En dat mag ook uh, vissen zijn en dat hoeft niet eens altijd met een uh, hengel Meneer van 10 Gilles, u euro. Bent heel maar slim gewoon bezig. met een willige tak. De vraag was: het kost geld. En het enige wat Paul vraagt is: waarom moet het altijd geld kosten? In Nederland moet alles geld kosten. Waarom wij kunnen vrijwilligers kunnen we niet zomaar overal uh, uh, loslaten? Uh, want dan blijven ze juist. Uh, achter hun computer zitten. Wij willen juist samen met Aha, hun... Ah, dus u wilt toch manipuleren. Nee, nee, manipuleren, u, ja, nee, u eerst, manipuleren? nee, wij manipuleren niet. Meneer U zei zo net... De kinderen willen het zelf. Nu zeg ik, waarom moet het geld kosten toe zeggen? Omdat als je die vrijwilligers niet stuurt... dan blijven die mensen lekker achter hun computer zitten. Als je de vrije... Ja, Sorry, Theo Wams, directeur natuurbeheer bij natuurmonumenten. Gaat uw gang. Nou... Als ik het heel dichtbij hou en ik denk aan mezelf... Uh, de, de, de dingen die ik me, een van de eerste dingen die ik me herinner uit mijn jeugd... dat heeft met natuur te maken. ging ik salamanders vangen en dat donderde ik in de sloot en moest ik kletsnat naar huis ja. en dan moest er inderdaad gewassen worden. Daar ja. had je het net al over. Er is, ik ben het heel erg eens, die kinderen die zijn niet zo veranderd, maar de wereld is wel veranderd. Ja. En uh, vroeger woonden heel veel mensen <coughs> woonden in de buurt van natuur. En konden, uh, hey, die kinderen die konden gewoon uh, naar buiten lopen. Maar ja. de steden zijn groter en groter ja. geworden. Dus je moet moeite doen. Waarom? Om, nou, uh, die u kinderen wil, die de, kunnen U bent het de oude verstokte p van de Aar. U wilt de wereld naar uw imago scheppen. Nee, ik wil kinderen de kans geven, en dat willen wij denk ik allebei... de kans geven om natuur te ervaren. Maar dat, daar zijn hun ouders toch voor? Waarom moeten we, ja. we... Want kijk, u bent van natuurmonumenten. Hoeveel subsidie krijgt u jaarlijks van het Rijk? Wij uh, hebben als organisatie geen subsidie. Wij, maar, maar de overheid helpt wel om die mooie natuurspeelplaatsen te maken. Uh, nee, want die heeft door dat het goed is voor de gezondheid nee, van kinderen... Ik, goed voor de ontwikkeling van kinderen. Ik ben het kinderen. helemaal met u eens dat het allemaal goed is. Hoeveel subsidie krijgt u, uh, uh, meneer Gielen... het landschap van het Rijk, provincie en Europa... Wij krijgen geen uh, subsidie. Pardon? Uw organisatie wordt nog gesubsidieerd? Mijn organisatie wordt niet gesubsidieerd. Uh, hoe komt u dan aan uw geld? Wij krijgen bijdragen omdat we hele goede projecten uitvoeren... die passen binnen het beleid en, van de overheid. En die projecten worden en gefinancierd? En van de Nationale Postcode Loterij. Ja, en van bedrijven, et cetera, et cetera. Maar wij bedenken die projecten niet zelf. Nee, maar u hebt een begroting van 1,4 miljoen op jaarbasis. Klopt. En u kreeg geld omdat u inschreeft op projecten. Nee, hoe dan? De projecten worden door, en dat heb ik in het begin van de uitzending al gemeld. De projecten worden door de kinderen zelf bedacht. Ja, en, daar en gaat die uzer... gaan wij financieren en die gaan wij helpen. Van het bedanken van die projecten van die kinderen om ze te helpen te realiseren. Okay. Maar daar krijgt u geld voor van de overheid. Absoluut. Goed, en nu hebben we een probleem dat we zoveel miljard moeten bezuinigen. Daar zijn ze in het katshuis over aan het praten. En nu zeg je, alles kost geld en allerlei idealen. Maar u bent medeschuldig aan het feit dat we nu een begroting hebben... die zo uit de klauwen gelopen is dat we zwaar moeten bezuinigen. Want ik zeg, doe dit in je eigen tijd met je eigen geld. Dat kinderen niet meer, in de, raad, kinderen niet meer in de natuur komen, dat kost geld. Er is bewezen dat als kinderen in de natuur komen... dat ze minder ziek zijn, minder overgewicht hebben, minder ADHD dat ze zich beter ontwikkelen, dat je dus minder ziekte kost. Zijn echt, dat is echt bewezen in onderzoek dat, dat dat zo is. Kinderen ontwikkelen zich beter, voelen zich beter. En dat betekent dat het voor onze hele samenleving... Echt de moeite waard is. Met, met jouw redenering-prem zou je moeten zeggen dan moet de overheid ook geen geld meer in onderwijs stoppen. Luisteraars dus is heel help. Belangrijk. Meneer Wams heeft nu een argument gegeven waar ik geen antwoord op heb, help me om uh, te zeggen: wie heeft nou gelijk? Uh, uh, hebben zij gelijk of heb ik gelijk? 0801121. U kunt mailen naar primeapenstaart en de tweets kunnen naar hekje: Primtime Radio 1. Want dit argument van u, meneer Wams. Djuke, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent, uh, bent uw moeder? Uh, ja, ja. Ho ja. Hoeveel okay, kinderen? Nee, ik heb er één, en die is inmiddels 48. <lacht> en, ja, en die namen wij zelf mee naar de duinen. Ja. En daar lieten we hem zien. Hè, er lopen herten rond, vosjes hier af en toe, enzovoort. Dus je ziet van alles en nog wat in de duinen. Mm -hmm. En um, dat is heel prettig, en dat kost de overheid namelijk niks. En ik, vind, ik ben het ermee eens, hoor. Kinderen in de natuur, we wonen in de stad. Je gaat naar een park en je loopt erom. Je ziet alle mogelijke en onmogelijke vogeltjes... Enzovoort. Dus je, je kunt het en moet het helemaal zelf doen als ouders. Dat moet helemaal niet uit de belastingpot. Meneer Gielen. Hey, nou, daar ben ik het wel mee eens. Maar als je van uh, 50 jaar geleden bekijkt uh, tot nu... wat wij inderdaad allemaal in de stad hebben, hebben gemaakt en uh, gedaan dan uh, zijn we nu weer die parken die er soms wel in potentie aanwezig zijn... om natuur te ontdekken en het landschap, die zijn we ook aan het hervormen... zodat de kinderen inderdaad ook de verschillende vogeltjes, de verschillende plantjes... de verschillende struiken, de verschillende bomen uh, kunnen, kunnen ontdekken. Dus die stadsparken, en ik denk dat Almere daar een heel mooi voorbeeld uh, uh, van is... die worden nu Meneer ook Gielen, meer u, omgevormd u, u moet naar het... Worden. Ja, nou, want, want misschien, Juke, Juke, misschien morgen. Nee, nee, maar Djoeke zegt namelijk wat. Djoeke zegt, ze is het met mij eens. Omdat ze zegt, toch Djoeke, het hoeft geen geld te kosten. En, nee, ik moet, het hoeft ook helemaal niet. Ik heb een mini tuintje op het noordoosten. Daar zitten musjes, meesjes, weet ik veel. Vlak achter ons. En dat soort dingen moet je gewoon je kinderen Krijg, laten dan Krijgt u subsidie voor Koste uw tuin? geen geld. Juke, krijgt u subsidie voor uw tuin? Ja, nee, natuurlijk. Nee hoor. Het okay. is <laughs> de, nou goed, nee. een lelijke vlieg voor mijn tuin. Dat is ook onzin. Ik bedoel, je woont er. En ja, ik, ik vind het hele verhaal. Uh, je moet het niet uit de belasting willen halen. Dat, je krijgt als ouders, en zeker tegenwoordig, kinderen omdat je ze wilt, dan zorg je ervoor dat je allerlei dingen zelf um, laat zien. Jukka, hartstikke leven. bedankt voor het bellen Theo. Oh. Wam zal reageren. Ik vind het een goed argument. M meneer Rams, kijk, uh, laten we dit even duidelijk maken. Hoe schoon het ook is wat u doet. En hoe belangrijk het ook is... de vraag is, moet de overheid... dat allemaal, al dan niet op projectbasis... Al dan niet, blijven financieren? Natuurmonumenten is een van de grootste organisaties. U heeft 900.000 leden. Die betalen jaarlijks hoeveel? Een tientje? Nee, 18 euro. 18 euro. Dus u hebt uh, 9 miljoen... zeg maar 15 miljoen al binnen. Financieren, het, uitsluitend het daaruit. En met de postcode loterij en andere bingo's... of weet ik veel wat, uh, gokpaleizen. Uh, en dan gaat er geen cent meer van ons belastinggeld, dan, dan sta ik achter u. Ja, maar dat is ook helemaal de discussie niet. De komende weken organiseren wij op meer dan twintig plekken... Uh, wilde buitendagen, waar ouders met kinderen van vier tot twaalf kunnen komen. Daar ga, gaat geen cent belastinggeld naartoe. Dat is gewoon een, een activiteit die we organiseren... waar mensen aan mee kunnen doen. Uh, we hebben natuurgebieden met fantastische bezoekerscentra... in het hele land, en daar kun je gewoon heen. Ook mevrouw Duke die zegt, van ik wil gewoon wandelen... laat ik het met de kinderen zelf zien. Dat is misschien wel het allerbeste, maar je merkt dat nog meer mensen meedoen als je iets organiseert... als je wat mogelijkheden biedt. Ja. En, de, en het, dat maar gaat niet helemaal niet uit. om daar... Even... Maar weet u wat, maar mijn, mijn, mijn fundamenteel punt blijft... wat u doet is schoon en wondermooi. Doe Dank het u. uit uw eigen zak. Nou, dat doen Neem we. geen cent, overheidsgeld meer. Nou, ik, ik vind dat je het voor een heel groot deel uit eigen zak moet doen. Maar ik vind het ook dat de overheid ook voor dit soort zaken... een verantwoordelijkheid heeft en moet nemen. Dus we zijn heel blij als, vooral bij het aanleggen van dingen... wat soms best wel duur is, dat de overheid ook helpt. Maar het, soms doen we het ook helemaal uit eigen zak. Goedemorgen, Charlotte. Ja, goedemorgen lieve Prem, moet je eens luisteren. Hoeveel subsidie wordt er gespendeerd aan, deze, aan, aan dit idee voor de jeugd? Was dat 1,4 miljoen? Nee, hun, hun, hun begroting per jaar is 1,4. Ja? En die verdienen ze door uh, zeg maar op projectmatige basis uh, dingen te doen. En daar ja? krijgen ze een deel, groot deel van uit Europa, wat slim is, van mm -hmm. het Rijk, de provincie. En incidenteel ja? van goede doelen en fondsen die beschikbaar zijn. Maar nou, mag okay. ik wel zeggen... 70 30% minimaal is wel over, uh, overheidsgefinancierd, toch? Kijk naar meneer Gielen. U ja, kan ik... Ja, het is ja, radio. Ja, dat u... klopt. Ja, het oh, is ja, radio. Ja, ja, ja. Maar u uh, ja, ja, ja het, het klopt dat een groot gedeelte... en gelukkig nog steeds uh, uh, inderdaad overheidsgefinancierd... omdat okay. de overheid ook weet... van als ze uh, kinderen uh, buiten spelen in uh, nee, natuurlandschap... Nee, nee, nee, dan, dan is dat gezond. <laughs> maar gaat u door, mevrouw Charlotte. Ja, maar weet je, wat is dat nou voor een kippenbedrag... Het, uh, ...wat ik nu vergelijk met de miljarden die weggesmeten worden. Want moet je horen, het is natuurlijk ontzettend belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid van uh, jonge mensen. En dat is natuurlijk aanzienlijk beter dan in de kroeg hangen. En de maatschappij is tegenwoordig zo ingesteld dat er helemaal geen bewegingsruimte meer voor de jeugd is. En weet je, zelfs ik vind het heerlijk om buiten te kunnen spelen tussen aanhalingstekens. Je voelt je natuurlijk veel prettiger en gezonder. Dus dus laten we daar nou gods dan niet op beknibbelen. Lieve Charlotte, je hebt een punt. Maar alleen, weet je wat het vervelende is? Als je, als je, als je, al die kleine miljoentjes, die worden dan miljarden. En nu hebben we tekorten van 9 tot 15 miljard. Waarvoor ze nu in het katshuis uh, bijna elkaar de kop inslaan. Omdat ja, nou, er zoveel moet veranderen. En als ja, we al die miljoentjes, ieder dag gedraadje in zijn hemsmouwen in een jaartje. ja. Ik begrijp je helemaal, Prem. Ik maar ik je vind je. dit toch wel heel erg essentieel. Want de jeugd, Prem, is de toekomst. Dank u wel, mevrouw Charlotte Leuvenstra. Dit is erg. Ja, Marco, ja. goeiemorgen. Misschien kan jij me helpen. Ja. ja, ik denk het wel. Uh, goeiemorgen, Prem. Vanuit de Kruidtoren in Zutphen. Bel ik jou nog eventjes. Ja. Um, uh, het wordt tijd dat jij die bussen een keertje richting Zutphen uh, brengt. Want hier gebeuren bijzondere dingen. We zijn uh, een kleine anderhalf jaar geleden begonnen met een project... dat heet Boys of the Woods... Het zijn allemaal jongens, en ook, er zit ook wat meiden bij trouwens, die heel veel dingen doen in het buitengebied. Uh, kunst, uh, constructies maken, allemaal met natuurlijke materialen, met, met, met, met, met, met, met hout, met pallets, met recycling dingen. En hoeveel belastinggeld? Geen cent geld? subsidie, geen cent subsidie. Nul. Oh. Hoe heb je dat gefinancierd? Wat... Nou, wat zeg je? Hoe financieren jullie dan? Nou, dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Kijk, ik vind het allemaal goed hoor, wat er gebeurt door natuurmonumenten. Maar we hebben natuurmonumenten ook al herhaalde keren op dit project. Ik zeg, jongens, kijk nou eens wat hier gebeurt. Wat, wat doen we? Uh, we kijken naar een groot aantal projecten die we op jaarbasis kunnen doen met knullen. Dat zijn allemaal jongens van rond de twaalf jaar. Die kunnen met kettingzagen, met buitels, met messen alles doen. Op het moment dat ik die dingen moet gaan aanschaffen. Kettingzagen, messen, buitels en weet ik veel. Ben ik 20.000, 30 30.000 euro kwijt. Ja. Dus wij gaan gelijk de markt in. En we zeggen, jongens, wij hebben een fantastisch project. Wij hebben jullie steun nodig. En wat blijkt, als je goed gaat, gaat opereren en je gaat slim kijken bij welke partners je, je, je, je contacten zoekt, dan zeggen mensen, hé, hey, dit is zo'n fantastisch project, dit willen wij steunen. Betekent dat dat de jongens en meiden bij ons met petjes op moeten lopen en in de wereld draait door zitten met een vlaggetje op hun neus? <laughs> nee, helemaal niet. <coughs> dus Marco, wat we doen, we, we, laten het we laten het resultaat... Hebben trekken, jullie een website? Bij ons Marco, hebben jullie ja, een website? Zeker. Hoe heet die? Ja, we zijn hem nu aan het bouwen, boysofthewood.nl boysofthewood.nl ja. ja, en dan zie je wat we kunnen doen voor jongens en elke keer... Mag ik het telefoonnummer eh, ik, aan meneer Theo Wams geven? Hij is die namelijk port ja, dat mag die zeker, ja, hij zeker. Ik denk wel eens een postvakje ergens zitten, onze mail. Van, jongens, kijk nou het, hoe je het anders kan financieren. Ik, ik geef en dan even het woord je... aan meneer Wams. Hé, hey, Marco, je ja, bent echt je een lachen. hele goede verkoper. Ja, Wams? dit zijn natuurlijk fantastische initiatieven. Gisteren was ik nog op de Veluwe. En daar doen we met groepen kinderen die maatschappelijke stage doen. Die helpen gewoon het bos te onderhouden. Dus er is zo ontzettend veel mogelijk. Ja. Het, het kan ook op wij doen niet aan bosonderhoud. Nee, hij geeft dat nee, aan Marco. Je moet luisteren. Ja. Hij zegt, het is goed wat je doet. En hij noemt ook een ander voorbeeld wat goed is. Dus hij maakt je een compliment. En hij wil ook een ander... Je moet wel luisteren, Marco. <lacht> ja, <okay>. dus... <lacht> en, en geef straks dat telefoonnummer en dan gaan we eens eventjes kijken. Luisteraars, kijk, kom, dat is het kom, leuke. Van. Hier worden zaken gedaan. Commissariaat van de media kan me niet bestraffen wie, hiervoor. Wie? Uh, uh, Marco? Mag ik nog een vraag stellen ja, ga je aan gang, Marco? Heen. Wie betaalt de begeleiding uh, van die uh, jongens? En de cursussen nou, geert, voor het gebruik van uh, de kettingzagen. Want dan wil ik het telefoonnummer nou, ook hebben. Dat kun je allemaal bij ons krijgen, want dat doen wij zelf. Ja, wie betaalt ja. jullie? Wij betalen onszelf uit alle projecten die we doen. We hebben geen cent subsidie. Theo, en als je het in wil komen zien, kom je het gerust bekijken. We krijgen nee, nergens subsidie. krijgen nergens Oké, okay, Dat was Geert, geert directeur landschapsbeheer Flevoland. Ik geef hem ook jouw telefoonnummer. Maar heel graag. Dank je wel voor okay. het bellen, Marco. Gerard Dankjewel. Gerard, luisteraars, nog steeds geen nieuws uit het katshuis. Ge Gerard, goedemorgen. Gerard, goedemorgen. Waar is Gerard? Oké, okay, Gerard is weg. Ik ga even wat tweets uh, voorlezen. Uh, deelontwikkeling van kids is omgang met kennis van natuur op hem heen. Even drenkel overtrekken en kids genieten volop. Ina Dijsterbergen zegt, beste prim, meeste ongelukken gebeuren in huis. Niet vies worden, maar kinderen minder weerbaar en sneller ziek. Goh, Marco, zegt: ik, ga even overdrijven. Kinderen zijn tegenwoordig dik en lui, spelen liever computerspelletjes en hebben geen idee van hoeveel moeite het kost om bijvoorbeeld een boomhut te bouwen. Het is wat overdreven, maar zit een kern van waarheid in. De realiteit van huidige kinderen is vooral virtueel tv, internet, gaming, msn, ping, whatsapp, etc. En dan heb ik van B van Kuijeren... Waarom moet alles geld kosten? Toen ik klein was, speelden we altijd buiten. En er was de tijd voor touwtjes springen. En dan opeens was dat afgelopen. En het was een paar weken tijd, gevolgd door periodes van hardrennen en vooral veel schreeuwen. Hinkelen, propjes schieten, niets georganiseerd door commissies. Geen subsidies, geweldige tijd. Um, uh, meneer Gielen, dan bij u beginnen. Kijk... De maatschappij is veranderd. En als die kinderen buiten gaan knikkeren... dan wordt er gebeld door de buurvrouw... omdat het overlast veroorzaakt. En al die dingen die je vroeger kon doen. Hè, het, het, het, het, het, het, het openbare gebied is zo verschraalt, dat het heel moeilijk wordt voor kinderen. Is het daarom dat als jullie dit maken, die kinderen een soort oase krijgen waar ze kunnen spelen? Het is natuurlijk een en-en uh, verhaal. Ook het knikkeren en het propjes schieten, dat blijft natuurlijk uh, ook. Maar wij bieden inderdaad ook, en we kijken hier uit op zo'n mooie natuurspeelplaats, uh, uh, wij bieden ook dat andere, die andere vorm van uh, vertier en die andere vorm van ontwikkeling. En dan is het inderdaad, en uh, Theo zei het al, uh, dan is het wetenschappelijk uh, bewezen dat dat uh, gezond is en alleen maar gezonder wordt. En dat dat er dus inderdaad, uh, uh, kilo's minder uh, uh, zware kinderen uh, geeft. En daarom doen we het ook. En een Amerikaans onderzoek heeft dat nogmaals weer een keer aangetoond. En uh, zelfs een relatie uh, gelegd tussen de hoeveelheid groen in de stad... en dan dus ook groen uh, wat beleefbaar is en niet op slot zit... en uh, de gezondheid van kinderen en de zwaarlijvigheid. ik, dus ik, het, ik, ik denk dat iedereen het moet dat onderschrijven. En als je dan die combinatie maakt met vrijwilligers, fondsen... En de overheid, want dit is ook absoluut een, een overheidsverhaal. Uh, uh, minder kinderen in het ziekenhuis en meer buiten spelen, dat levert alleen maar geld op. Oké, okay, uh, Gea, goedemorgen. Uh, voordat ik naar je ga, Margriet Christian zegt: Wil graag reageren? Ben lukt helaas niet. Ja, Margriet, er wordt ontzettend veel gebeld. Mario is bijna helemaal gek bij de telefoon. En ze vindt het jammer dat de discussie gaat over geld in plaats van doelen en belang. Kijk, yes. Geert Gielen en Theo Wams leggen heel goed uit de doelen en het belang. En ik ben natuurlijk een geldwolf. Hij praat alleen over geld. Goedemorgen, Gea. Goedemorgen, Prem. Ja, ik vind je ook echt een klein beetje een geldwolf en ik ben het heel eens met je programma's altijd, maar deze keer denk je slaat de plank helemaal mis. Wie gaat er nou toch geld pakken van de kleinste van de samenleving waar we het van moeten hebben en het is zo'n klein bedrag. Ik ben zelf leerkracht. Ik heb bijvoorbeeld van de week... Uh, kikkers meegenomen. Ik had een aantal paren de padden en de kinderen hebben zitten kijken. En die hadden zulke grote ogen dat daar kikkerdril uitkwam, dat het vis, visjes waren. En dan kan je alles kan je met Gea, een computertje welke Basisschool, welke groep? Ik heb uh, groep 3, maar ik ben de hele school door geweest. Hè. En, dus de en, basisschool en, Ichters in Leerdam. In Leerdam zit je, maar uh, dat is vrij stedelijk gebied. Dat Vrij stedelijk gebied. Dus ik moet, uh, hoe heet het, er zelf op uit. Mm -hmm. Om uh, die kikkers te zoeken. En dan, uh, hoe heet het. Uh, maar met, ja, voor... met, met groep drie kan je toch ook. Uh, uh, toen meekend als geworden. Dan uh, uh, organiseerde de juffrouw speurtochten in de buurt en zo om naar buiten te gaan. Ja, maar dan zitten we midden in het centrum. Oh ja. En, en zou jij wel gaan ik naar denk zo... niet dat we daar kikkertjes en padjes vinden. Maar hebben jullie ook projecten, uh, meneer Gielen, in de buurt van Leerdam... waar zij dan met de klas naartoe zou kunnen gaan? Ik zal het telefoonnummer uh, doorgeven van mijn collega uit... ik denk Zuid-Holland, Leerdam. Ja. Ja, dat ja. uh, ga ik doen. Gea, uh, uh, want wat, wat als jij zo'n buitenspeerplaats zou hebben... zou je dan wel met je... ja, maar dan moet je weer busvervoer en verzekering nee, en de, toestemming... Nee, de omgeving, het moet in de omgeving van de school zijn. Nee, moet je, van en de dat kinderen kinderen, ik juist. Daar er ik naartoe het kunnen lopen. dat, uh, dat deze meneer dat doet. En dan denk ik, ja... Wat is nou zo'n klein bedrag op zo'n grote tekort? Ik bedoel, er zijn er toch wel veel grotere dingen uh, waar je op kan snoeien die eigenlijk niemand tekort doen. Maar die kleintjes die kunnen niet eens reageren van, uh, hoe heet het, wij willen die bezuinigingen niet. Laat die grote mensen maar voor zichzelf opkomen en geef de kinderen de geld. Okay. Ja, ik vind het voorbeeld van die padden, dat vind ik echt ja, fantastisch. Want wij zeggen van, als je, meer, als je meer weet van die natuur, dan zie je ook meer. En dan wil je nog meer weten, en dan wil je er nog meer in. Het is zo belangrijk voor kinderen. Weet je wat vervelend is, is? De het Prem, die denken dat de koe... Gea, al je al hebt hij. me bijna overtuigd. Ik, eerlijk waar, ik, ik, ik, ik, ik ben al een beetje aan het omgaan, maar ik heb nog... Martijn, je hebt nog 30 seconden. Ga je gang. Dankjewel ja. voor het bellen, Gea. Martijn, goedemorgen. Ja, hey, goedemorgen, met Martijn uh, Omer spreek je moet je horen. Als je toch niet wil dat kinderen denken dat uh, melk uh, pak uit, in pak uit de fabriek komt... en dorpertjes uh, in pak uit de bomen groeien... dan is het toch uh, noodzakelijk om kinderen niet los te koppelen van de natuur... En, en als je het over geld hebt. Ik bedoel, laten we die Joint Strike Fighter gewoon uh, scrappen. En ma we kunnen Martijn, al het Nederland onder okay. kinderspeelplaats maken. Martijn, uh, uh, uh, ja. jullie hebben echt goede argumenten. Ik, Leonie zegt kinderen meenemen naar een park en laten meekijken naar de musjes in de tuin is oké. Okay. Maar kinderen willen juist ook kunnen rotzooien met hout en water op een braaklandje. Niet altijd op rubbertegels met wipkipken. Als we niet ja, uitkijken ja, verkoopt de overheid alle ruimte in de steden aan projectontwikkelaars. Er moet ook ruimte zijn om te spelen. Ik vind de dat de overheid daar aan moet denken en ook moet bijdragen. Luisteraars... Ik zal eerlijk toegeven, uh, meneer uh, Gielen en uh, meneer uh, Wams... Uh, oké, okay, u hebt gelijk. Uh, uh, we moeten er geld aan besteden. Mag, mag, um, ik, mag ik nog één ja, nabrander uh, geven, Ja, Martijn, uh, van als we nou de verkiezingen nou eens uh, niet doen, die er misschien morgen aankomen... en al dat geld wat we dan uitsparen, aan de natuurlijke speelplaatsen uh, geven... dan heeft elke stad er in ieder geval één. Ik dank iedereen dat u met mij in debat wilde gaan. Succes met wat u doet. Bellers, mailers, twitterers, jullie zijn geweldig. Alle mails kunt u op de website primtime.nl lezen. En natuurlijk dank aan de Nederlandse belastingbetalers... de co-financiers van de publieke omroep... die maken dat ik iedere dag dit programma kan maken. Redactie Rien Aarts, Mario Zuilend, Fatima Baya en Marianne Bakker... die ook regie deed, productie Hans Twin, Momo Saru en Nick Techniek, logistiek en transport. De nooit buitenspelende Martin Hulshoff. Eindredactie Primera de Kishoen. Primtime is een programma van de NTR. Naast ster Dorald Meegens. En daarna Felix Beurders met de gids.fm. Hopelijk gehoord u straks van, van Dorald Meegens. Of het kat katshuis wel of niet gevallen is. Tot morgen. Salaam. Dag. Nee, ons mee. Iedereen wil met mijn me plekken. telefoongesprekken. SMS. Zoveel manieren, misschien wel zes. De computer staat hier altijd aan. En niemand laat me ooit eens schaam. Iets voor school, of dan weer die. Met een flauwe mop op een filmpje dat ik al lang ken. En moet ik daar weer van worden? Ik ga maar te spelen. Kom jij op mij Hou maar op het kent. Lijkt mij een goed idee.